Cubaanse president Castro en de Amerikaanse president Obama hebben telefonisch met elkaar gesproken. Het gesprek ging onder meer over het bezoek van Paus Franciscus die vandaag in Cuba aankomt. En dinsdag gaat de paus naar de VS. Castro en Obama spraken ook over het verder aanhalen van de banden. Vorige maand werden na 54 jaar weer ambassades geopend in Havana en Washington. Paus Franciscus heeft een belangrijke rol gespeeld bij de toenadering tussen de VS en Cuba. American voetbalspelers hebben een extreem hoge kans op de ernstige hersenziekte CTE. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Boston. CTE kan onder meer leiden tot depressies, geheugenverlies en dementie. De ziekte wordt veroorzaakt door het herhaaldelijk oplopen van hersenletsel. En in het American voetbal is een hersenschudding een van de meest voorkomende blessures... Wetenschappers onderzochten de hersenen van 91 overleden oudspelers. 87 van hen bleken de ziekte CTE te hebben gehad. De ziekte kan pas na de dood worden geconstateerd.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 Bij aanvallen van de Syrische luchtmacht op Palmyra zijn zeker 26 mensen gedood. Palmyra wordt bezet door terreurgroep Islamitische Staat. Onder de doden zouden zeker 12 strijders van IS zijn. De stad in Midden-Syrië was beroemd om zijn Romeinse ruïnes. Maar sinds de stad in handen is van IS hebben de jihadisten kunstschatten en gebouwen vernield. Het weer, langs de rust nog plaatselijk kans op een bui. In het oosten mogelijk lage bewolking of mist, Minima tussen 10 en 12 graden. Overdag eerst grijs, later lokaal wat zon. Verder wolkenvelden, enkele buien en een matige noordwestelijke wind. Het wordt een graad of 17. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ook op internet. <tot> <een beetje> <lachen> www.ZFMZandvoort.nl. ZFM! Next train will be leaving from platform 1. <tot> <een beetje> <lachen>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 Hier aan de kust.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 we willen wat verdienen. Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoofden, grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies. verslapen. niets knuffel, iets echt, fokje wekker. Ik ben met Ronnie Flex, verroken roken Stellen, stacks of sturen, facturen. En je ma is echt, ze haat van gek, haat.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 Guess what they dance in Colombia?